Ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Met nu de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Vrijdagmiddag 4 minuten over de klok van 3 uur. Je radio staat op CFM Zandvoort. Leuk dat je er weer bij bent. We gaan weer een nieuwe jaargang in met de hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Iedere vrijdag komt hij weer voorbij, hier tussen 3 en 5. De 40 beste platen van Europa. Mocht je nou op vrijdag even gemist hebben, dan doen we het op zaterdag gewoon nog een keer over. Tussen 7 en 9 komen ze alle 40 nog een keer voorbij. 21ste jaar nog weer Euro Breakdown, aflevering 1 van 7 januari 2011. De eerste week van 2011 zit er dus weer op. Ik hoop dat je hem heel bent doorgekomen en ook oud en nieuw een beetje goed hebt doorstaan. Ik heb het natuurlijk al gewenst een goed nieuwjaar 2 januari hadden we namelijk de Eurohit van 2010, de 100 beste van dat jaar. De lijst hier ziet er een beetje raar uit. Dat komt omdat er een hoop hitlijsten zijn die pas gisteren hun officiële nieuwe lijst voor deze week naar buiten brachten vandaar dat we een beetje werken met wat uh, oude lijsten en dat zien we ook terug in de snelste stijger die is namelijk van Coldplay met Christmas Lights 14 plaatsen Vienna the only girl in the world zakt de 11 en de nummer 2 van 2010 staat alweer 20 weken in de lijst van Europa dat is Mohambi en zijn Bumpy Ride deze week 16 stijgers 3 zittenblijvers, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers nummer 38 beginnen we deze week Mohambi en zijn Bumpy Ride de Euro Breakdown op vrijdag niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. I wanna boom, bang, bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take a slow girl, let me rock you, rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom, bang, bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take a slow girl, let me rock you, rock you like a rodeo. Er staat Mohambi dus al in de lijst van Europa. Trouwens een man met een uh, dubbel paspoort. Een Zweeds en een uh, Congolees paspoort uh, heeft hij in zijn bezit. Een bumpy ride zak van 31 naar 38. Dus in die twintigste uh, week alweer. Ondertussen heeft hij ook alweer een nieuwe single uit. Die heet The Dirty Situation. En binnenkort zal hij waarschijnlijk ook wel binnenkomen in de Euro Breakdown. Voor de eerste binnenkomen gaan we een één plekje omhoog. En komen dan bij uh, Bobby Ray. ...en die heeft zich vorig jaar niet beter kunnen voorstellen. Eerst een ijzersterke debuutsingle Nothing On You... ...samen met de andere doorgebroken talentje Bruno Mars... ...tot een grote hit bloeide. Op het moment dat in Nederland die plaat opeen stond in de top 40... ...was in Amerika al een ander mega succes in awarding. Dat was natuurlijk de single Airplanes. Niet gelaten trakteerde B.O.B. ons op een derde samenwerkingssingle... ...en dat werd Magic. Om het jaar 2010 af te sluiten is de laatste single van B.O.B. Present the Adventure of Bobby Ray niet verrassend. Dat is namelijk een versie waar hij alleen op te horen is. Dus een keer uh, geen debuut of uh, debuut. Geen samenwerking voor hem. Don't Let Me Fall vergeerde eerst al een keer als een uh, promo. En nu heeft de plaat dus ook de, single als, uh, de status als single gekregen. Niet de single als status. We gaan naar de eerste binnenkomer van 2011. Op nummer 37 vinden wij B.O.B. It's Izing White. Don't let me fall. Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown. The countdown of the continent. Well, it was just a dream. Just a moment ago. I was up so high, looking down at the sky. Don't let me fall. I was shooting for stars. Saturday night They say what goes up Must come down But don't let me fall Don't let me fall Drop me, then I'd fall out the sky. I don't really know why I'm here. I guess I'm just here for the ride. I swear it feels like I'm dreaming, is vividly defined. Yeah, so call me whatever you want, yeah, tell me whatever you like. But let's get one thing straight, you know my name, so I run this town when I'm on this mic. truth that they can make for, make for this, cause I put my pain, my heart, my soul, my faith, my faith in this, does anyone feel like how I feel, then you can relate to this, a displays it, this, yeah. maybe roll up, then take a hit, yeah. Toast to the good life, then take a sip, yeah. VK every day, yeah, take a trip, yeah. it's easy to see I was made for this, yeah. from the womb all the way to the grave I spit, yeah. just to show y'all niggas what greatness yeah. is, yeah, I'm talking very lucid, very like making lucid. movies, to picture my life, boy, you need a higher resolution, yeah. I used to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 down.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 ...altijd al wel lekker. James Blunt, stay the night. Maar wat is die lekkerder dan op de vrijdagmiddag? 13 weken in de lijst van Europa van 33... ...zakt hij wel naar 35. En de volgende binnenkomer vinden we dan op 34. En ook voor Roger Sanchez was 2010 een belangrijk jaar. Hij vierde zijn tienjarig jubileum, zijn honderdste podcast... ...en nog veel en veel meer. Om het jaar goed af te sluiten besloot Roger... ...dat de tijd was voor een nieuwe single... En voor die track wilde hij wel uh, al te graag gaan samenwerken met een groep die eind van 2010 hoog in alle hitlijsten stond. De Far East Movements. De eerste single van Together die is al een uh, aantal jaartjes oud en komt vaak voorbij in de livesets van Roger. Maar om hem geschikt te maken voor de radio heeft hij hem nu dus uh, de hulp ingeschakeld van de Far East Movements. En daarmee verandert Together van een echte dance uh, anthem naar een uh, pop anthem. En volgens Roger moet dit weer een beetje zijn doorbraak worden in uh, de echte hitlijsten. En hij lijkt wel gelijk te gaan hebben. Roger Sanchez en The Far East Movements komen deze week binnen op 34 in de Euro Breakdown. de Carlo Kelly. Zoals hij dan officieel heet, maar wij kennen hem natuurlijk veel beter... ...als A C. Low Green en zijn nieuwe single It's Okay. Nummer 32 deze week in de Euro Breakdown gaan wij dus even achterom kijken. ...op nummer 40 in de zevende week Eminem No Love. 13 weken de Plain White Tees, The Rhythm of Love, zak van 35 naar 39. Mohammed en zijn Bumpy Ride is met 20 weken het langst genoteerd... ...en zak van 31 naar 38... En hij was dus de nummer 2 van afgelopen jaar. Eén plaatje stond er maar boven, en dat was de zomerrit natuurlijk van 2010. Stromae en Aloe Adalt. Terug naar de lijst van deze week op 37. B.O.B. Don't Let Me Fall, nieuw binnen. Roll Deep met Greenlight vinden we op 36 in de 15e week, zakken zij vier plaatsen. Twee plaatsen verlies, James Blunt, Stay the Night, 13e week in de lijst. En Roger Sanchez en de Forest Movements, even wakker worden met Together, nieuw binnen op 34. Scouting for Girls and Famous staan nu 15 weken in de lijst, zakken van 29 naar 33. En CeeLo Green, it's oké, okay, in zijn tweede week dus van 38 naar 32. De man met de korte achternaam, Ricky L en MCK, Born Again, 16 weken in de lijst, van 28, zakken zijn naar 31. En ook voor Nelly is er in zijn 14e week verlies en wel van 23 naar 30 met Just a Dream. En op 29 uiteindelijk weer uh, iemand met een beetje winst. En dat beetje winst dat bestaat uit een plaat of 5. Vorige week nog te vinden, namelijk op 34. Toen kwamen zij nieuw binnen. Eigenlijk twee weken geleden alweer. Michael Jackson samen met Khan En Hold My Hand is de nummer 29 van The Euro Breakdown. Michael Jackson samen met Econ en Hold My Hand, de nummer 29 in de Euro Breakdown. De hitlijst van Europa, de 40 beste platen van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze hier voorbij op ZFM Zandvoort. Ondertussen vrijdag 7 januari, half vier tijd dus voor... Uh... ZFM Westkust weerbericht. Vandaag grijs bewolkt en afhankelijk zelfs wat mistig. Maar de mist hier verdwijnt en de rest van deze vrijdag heeft de bewolking dan de overhand. Uit de bewolking valt vanmiddag van tijd tot tijd zelfs wat lichte regen en motregen. Windwijd uit het zuidoosten overwege matig van kracht en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 7 en de lokaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het nog steeds aan de bewolkte kant en valt er af en toe wat regen. Windwijd dan uit zuid tot zuidwest en de temperatuur die daalt naar waarden tot 5 graden. Morgen is het opnieuw aan de wolk kant en valt er verspreid over de dag zelfs enkele buien. Een beetje geluk zien we ook nog even de zon voorbij komen. De wind waait uit zuid tot zuidwesten, overland krachtig, aan zees hard. En de wind die wordt, door de wind wordt zachte lucht aangevoerd, waarin de temperatuur zelfs weer kan oplopen. Dus naar waarden rond de 8 en de 10 graden. En dat dus allemaal boven het vriespunt. Zaterdagavond, zondagnacht, blijft het dan droog en klaart het voorzichtig weer wat op. De temperatuur daalt dan naar een graad of twee en er waait een sterk in kracht afgenomen west- tot zuidwestelijke wind. Zondag aanvankelijk aan de balk te komen, maar vooral in de middag zien we ook nog even de zon. Het blijft overal in de regio wel droog en de wind waait uit zuidwesten. Temperatuur zondag weer wat lager, maar wel een graad of zes en dat is toch wel lekker voor deze tijd van het jaar. Gaan wij even kijken hoe het is bij het verkeer in de Randstad. Daarvoor aan de telefoon de ANWB. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen de afrit Gooimeer en Blaikem 3 kilometer. En aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 richting Den Haag. Tussen het knooppunt Watergaasmeer en de rij 5 kilometer door een spoedreparatie. De rechter ook is dicht. Ook de A10, maar dan de A10 West naar Zaanstad. Tussen de afrit Haarlem en de Koentunnel 3 kilometer. En op de A12 Utrecht Den Haag staat tussen Harmelen en Nieuwebrug drie kilometer. Tot zover, Dennis, Tot zover mooi de... de verkeersinformatie. Ah, we, ja, dat zei ik al, Dennis. Dankjewel. je wel. done. Deze week in handen van Shakira en Laka. Drie weken lang alweer in de lijst. Van 36 gaat ze deze week omhoog naar 28. We slaan er dan een paar over. En Ricky Iglesias en Nicole Searchingen. Heartbeat zakken 10 plaatsen. En ook Silo Green met zijn uh, oude single, zeg maar Fuck You, zakt 8 plaatsen. De Bornbed zakken langzaamaan naar beneden. Iets minder. Drie plaatsen in totaal. Dan komen we dan op plek 24. Derde week in de lijst. En ook drie plaatsen omhoog. Dat doet uh, well, well, de vier. Well, well. En de single deed natuurlijk. Well, een single van Duffy op CFM. Dat well, well, well. nou, zou leuk zijn. Kom er gewoon vier keer zelf de single aan. Well, well. Ik hou er Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Oh, na, na, Oh, na, na, Oh, na, na, Oh, na, na,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 2011 in handen van Rihanna en What's My Name? Rihanna stond trouwens met de vijf platen in de top 25 van het afgelopen jaar. De top 100 eigenlijk en daarvan de, het laatste kwartje, de 25, stond zij met vijf platen in. Voor haar dus een goed jaar geweest 2010. The Only Girl in the World was daarvan de hoogst De 15 weken stond hij in de lijst in 2010. Of 14 weken eigenlijk, want deze week is week 15. Deze week hoort zij met uh, The Only the bij de snelste daler. Van 10 stak ze naar 21. En dit was haar op 23. What's my name? Diezelfde Rihanna. Daar zit één plaat tussen. En die zat daar vorige week ook al op 22. De achtste week voor de man die bekend werd met zijn duet met B.O.B. Het duet natuurlijk over Bruno Mars en zijn nieuwe single. Heet A Grenade. Here's it come.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 I'm De eerste zitten blijven van 2011 is Bruno Mars. Het zing Grenade. In zijn achtste week blijft hij dus zitten op nummer 22. Dan vinden wij deze week op nummer 30. Zeven plaatsen verlies in de veertiende week Nelly en Just a Dream. Michael Jackson, Akon, Hold My Hand in de tweede week. Vijf plaatsen omhoog van 34 naar 29. Shakira Lakka gaat 8 plaatsen omhoog in de derde week naar 28. Ricky Glazias en Nicole Searchinger Heartbeat, 12 weken in de lijst, 10 plaatsen naar beneden. Silo Green and Fuck You staat 13 weken in de lijst, zak van 18 naar 26. En de Wombats Tokyo, 11 weken in de lijst, zak van 20 naar 25. Duffy Well Well Well, 3 weken in de lijst, 3 plaatsen omhoog naar 24. En 2 plaatsen in de derde week voor Rihanna What's My Name. Bruno Mars met Grenade blijft dus zitten op 22 en 21 de snelste daler van deze week is in handen van Rihanna. En de only girl in the world in de 15e week zak zij dus van 10 naar 21. Het is alweer bijna 10 minuten voor vier op vrijdagmiddag. Je weekend uh, staat bijna op het punt van beginnen. Nog een klein uurtje volhouden dan uh, als dat goed is heb jij dan weekend. Ik hoop dat je leuke dingen voor de boeg hebt dit weekend. In ieder geval help ik je de komende, nou wat is het, 70 minuten nog even door. Onder andere met de nummer 20 in handen van Brandon Flowers en Only De Young. Look back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 That, that, that, that, that, up. that, that, that, that, that, that, that, that,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 Het kabinet wil een missie naar Afghanistan sturen om de Afghaanse politie op te leiden en te trainen. Het gaat in totaal om 545 man, voor een deel politiemensen, voor een ander deel militairen. Een deel van de Nederlanders wordt ingezet in EU-verband, anderen vallen onder de NAVO. Het kabinet schrijft aan de Kamer dat het uitgangspunt van de missie is om politie en justitie in Afghanistan te versterken en het functioneren van de rechtsstaat te verbeteren. De missie moet tot 2014 blijven. Het kabinet benadrukt dat de missie niet wordt ingezet voor offensieve militaire activiteiten en daarmee wezenlijk anders is dan wat Nederland eerder in Afghanistan heeft gedaan. Het kabinet is voor een meerderheid in de Tweede Kamer aangewezen op de steun van de oppositie, want gedoogpartner PVV is tegen de nieuwe missie in Afghanistan. Het tv-programma Brandpunt mag een uitzending over misstanden bij adopties uit Ethiopië gewoon uitzenden. De adoptieouders van een Ethiopisch meisje hadden een kort geding aangespannen. Ze waren bang dat de uitzending te diep zou ingrijpen in hun privéleven. Maar de rechtbank in Amsterdam vond dat de persvrijheid belangrijker is. Volgens de journalisten van Brandpunt komen in Ethiopië veel gevallen van kinderhandel voor. Op de eerste afstand van het Europees kampioenschap schaatsen zijn twee Nederlanders op het podium geëindigd. De 500 meter in het Italiaanse Colalbo werd Jan Blokhuizen tweede en Koen Verweij derde. De Pool Nietzwietski was de sterkste op de openingsafstand. Voor de favorieten voor de titel presenteerde de Noor Bokko het best. Hij werd vierde. Wouter Oldeheuvel eindigde op plaats negen en Rens Rotteveel was dertiende. Later vandaag rijden de mannen de 5 kilometer op het EK.